Dagen. en een voorspoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS Journaal. Rusland heeft een onderzoeksteam naar Turkije gestuurd... om de moord op ambassadeur Karlov te onderzoeken. Het team telt leden van de Veiligheidsdienst, de politie... en medewerkers van Buitenlandse Zaken. Volgens het Kremlin hebben de presidenten Poetin en Erdogan afgesproken... om samen onderzoek te doen. Ondanks de moord op de ambassadeur gaat in Moskou het geplande overleg... over de situatie in Syrië tussen Rusland, Turkije en Iran vandaag door. In Turkije zijn inmiddels zes mensen gearresteerd... voor mogelijke betrokkenheid bij de moord. Het zou gaan om familieleden en een huisgenoot van de schutter. De man die gisteren het vuur opende in een islamitisch gebedshuis in Zurich is dood. Zijn lichaam werd gisteravond al gevonden... maar het was nog onduidelijk of er een verband was met de schietpartij. De politie heeft nu bekendgemaakt dat het om de dader gaat. Gisteren aan het begin van de avond opende de man het vuur op biddende aanwezigen. Daarbij raakten drie mensen gewond. Na zijn daad vluchtte de schutter...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 Het weer blijft vandaag droog. Het is vrijwel windstil. Vanmiddag gaat de zon flink schijnen en het wordt 2 tot 5 graden. Morgen ook nog een koude dag. Donderdag regenachtig en een stuk zachter. Dit was het Den de FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANBB. In de Randstad viel op de A20, hoek van Holland-Gouda. Of althans, de weg is afgesloten vanwege een ongeluk tussen Westerlee en Maasdijk. En dat blijft de komende uren zo. Verkeer vanuit het Westland naar Rotterdam rijdt het westen om via de Lier en Delft over de N223 en de A4. De andere kant op is de linkerrijs ook dicht bij Westerlee. En dat levert drie kilometer viel op. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En we zijn er wel, maar dan is de kerst alweer voorbij. Dus uh, vandaag een uitzending met alleen maar mooie kerstmuziek. En zo ook de volgende artiest geboren in Amsterdam op 17 februari 1947. Een Nederlandse zanger, acteur en musicalster. En uh, zijn achternaam schrijf je normaal met de K van Kees. Maar uh, in dit geval wordt het met een, uh, met een C geschreven. Dat het internationaal praktischer zou zijn. En hij speelt er onder andere in een commercial... in geval door middel van een woordgrappe in bel werd genomen in plaats van de, de beroemde Sven Kramer. En ook, uh, ja, is hij getrouwd. en woont in Baarn. Hij heeft drie kinderen. Zijn eerste, uit zijn tweede huwelijk heeft hij de twee. Dochter Shanna is een zangeres Die is in zijn voetsporen ge ge getreden. En hij heeft met haar samen in 2009 een cd opgenomen. We hebben het over Ben Kramer. U hoort hem nu met een hit uit 1975. Hier is Winter. De kou is gekomen...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 een barme jassen aan en zaten op de baan. De sneeuw. Jou in je armen, dicht bij het haardvuur. Oh, wat kan dat toch gezellig zijn, kaarsen die branden en glazen gevuld met wijn. Rijkende handen, hechtere banden. Laat dit toch altijd zo zijn. De winter is weer in het land.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 Snail!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 Voor haar, voor hem, voor allen. Blank en bruin, geel en zwart. De kerstman zal ons dan verhalen. Over een kind met een gouden hart. Rinkelende belden, kinderen vertellen. Van de lieve kerstman met zijn zee. Sterren die verlichten, vrolijke gezichten. De sneeuwman lacht en alles doet mee. Rinkelende belden, kinderen vertellen. Vrolijke gezichten, de sneeuwman lacht... En alles doet mee, rinkelende bellen... Kinderen vertellen, van de lieve kerstman met zijn slee... Ster. U hoort de muziek van Corrie Konings met rinkelende bellen. En daarvoor André van Duijm met een En De volgende artiest is geboren als Johannes Hendrikus van Muscher Geboren in Amsterdam op 7 februari 1924... En al daarover overleden op 8 januari 1989... was een Nederlandse zanger en vertolker van het nee Levenslied. Hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam... en het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. We hebben het over Johnny Jordaan, zoals de artiestennaam heet. En hier zingt hij Kerstmis in de Jordaan. Als met kerst de torenklokken luiden... wordt het stil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 dat scheelde weer een cent. Het fijnste van het kerstmis vieren was die boom te gaan versieren. En dan zongen we heel zacht met mijn moeder, stille naam. So no. is met kerst toch iedergens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 In ieder geval kreeg hij ook 45 gouden platen. Als ook twee platina-platen en een diamantenplaat. En uh, u zult denken, wie zal het zijn? Het is uh, Hein Simons, met bekend als Heintje. Geboren in Kerkraden op 12 augustus 1955. Een Nederlandse zanger die als kindsterretje in de jaren 60 bekend werd onder de naam Heintje. En u hoort hem nu. Heintje met Hoor je de klokken zingen. Ho.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 lagen bij nacht. En daarvoor twee nummertjes van Heintje. Eerst hoor, u, hoor je de klokken zingen en als tweede plaat hoor je morgen wordt de boom versierd. Nou waarschijnlijk is die boom bij u al versierd, want aanstaande zaterdag is het kerstavond en uh, zondag en maandag is het eerste en tweede kerstdag. En daarom ook hier op CFM Zandvoort een heleboel kerstmuziek uit de Goede oude Tijd. En af en toe er wel eens vanaf zometeen een artiest die uh, ja, tegenwoordig nog steeds muziek maakt. Ook zometeen hoort u Wilma met Wilma's kerstfeest. Ook Willeke Albert die komt eraan met elke dag kerstfeest. Een cover van uh, It Should Be Christmas Every Day. Maar nu eerst hoort u Rijn Marsha met Want Het Is Weer Bijna Kerst. Halsen snel Vlokjes vallen En de bomen zijn versierd met ballen Ja, hart gaat tekeer Elk jaar weer, bandje wij, er is weer bij de kerst. Met z'n allen samen. De lampjes hangen weer voor de ramen. Ja, het gaat de keer. Elk jaar weer, bandje wij er is weer bij de kerst. Alle mensen komen samen en zijn daar weer gezellig bij elkaar. Wat zijn het toch heerlijke dagen? Duurde de kerst maar heel het jaar Als de snel vlokken vallen En de bomen zijn versierd met ballen Je ja, hart gaat een keer, elk jaar weer Want je bent het eerst bij de kerst Hé, hey, kerstmaat, zal ik een liedje van je zingen? Oh, Rijn, laat die jasje, niet aan. Kom, we zingen samen met elkaar Met allen samen Landjes hangen weer voor de raam Ja, altijd al een keer, keer elk jaar weer Want je weet, het is weer Mijn archest oh, oh, oh. Vrolijk kerstfeest allemaal! Yeah Dat was Wilco Albert hier met elke dag kerstfeest. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort in een kerstjasje. Als u het programma een stukje gemist hebt op wie wil dat nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u een hele fijne week, fijn weekend en natuurlijk hele fijne feestdagen. En ik laat u achter met Kozen Alberts met Kerst in de Jordaan. voor het album Mijn Mooiste Kerstfeest uit uh, 1993, u hoort hem nu hier op CFM Zandvoort. En ik zeg tot ziens. Er is op heel de wereld geen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 BFM, dan stuur je allemaal fijn.